Verschillende sportbonden staan dit weekend, net als de KNVB... stil bij de omgekomen voetbalgrensrechter in Almere. Onder meer de zwembond KNZB, de volleybalbond en de IJshockeybond... roepen op tot een minuut stilte voor de man uit Almere die stierf... nadat hij door jonge voetballers was mishandeld. Eerder vandaag besloot de KNVB om alle amateurwedstrijden... voor dit weekend af te gelasten. Minister Schippers vindt dit een goed signaal. Ze vindt dat ouders elkaar moeten aanspreken... en dat het tuchtrecht van sportclubs moet worden aangescherpt. De afgelasting van alle amateurwedstrijden treft zeker 800.000 voetballers. De scheidsrechters en elftallen in het betaald voetbal dragen dit weekend rouwbanden.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 In Cairo hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen president Morsi. Bij het presidentieel paleis kwamen tot gevechten met de politie. Toen betogers door een politiecordon braken en dreigden het gebouw te bestormen. Er zouden 18 mensen gewond zijn geraakt. De politie zette traangas in en Morsi ontvluchtte het paleis en ging naar huis. De politie trok zich terug en de spanning nam af. Wel kwam er in de loop van de avond steeds meer mensen naar het Tahrirplein om te betogen. En ook in Alexandrië waren veel mensen op de been. De betogers eisen dat Morsi opstapt. Ze voelen niets voor het referendum dat Morsi op 15 december wil houden over een nieuwe grondwet. Die grondwet is volgens hen grotendeels door leden van Morsi's moslimbroederschap opgesteld. President Obama en de Republikeinen zijn nog ver van een akkoord... over het terugdringen van het begrotingstekort. De Republikeinen verzetten zich tegen belastingverhogingen voor de rijken... maar volgens Obama moeten ze wel, dat zei hij in een televisieinterview. Republikeinen en democraten moeten voor het eind van het jaar... overeenstemming bereiken over de nieuwe begroting... Anders worden ingrijpende bezuinigings- en belastingmaatregelen doorgevoerd. gevreesd wordt dat die de VS in een recessie zullen storten. De Republikeinen willen bezuinigingen op de pensioenen- en de zorgwet... terwijl de democraten een belastingverhoging voor hogere inkomens eisen. Obama zei dat de belastingen eerst omhoog moeten... en mogelijk kunnen ze in de loop van volgend jaar weer dalen.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 Veel prostituees zeiden dat ze het werk onvrijwillig deden. En uit het onderzoek bleek dat drie Hongaarse vrouwen... door hun pooier werden bedreigd. Ze moesten vrijwel al hun inkomsten afstaan. De hoofdverdachte gaf toe dat hij wel eens had gedreigd... de vrouwen te vermoorden. En met het geld dat de vrouwen verdienden... werden onder meer een auto en schulden van hem afbetaald. Zeven medewerkers van het Italiaanse ministerie van Arbeid... zijn opgenomen in een ziekenhuis... omdat werd gedacht dat ze met Antrax in aanraking waren gekomen... Op het ministerie in Rome was een pakketje bezorgd met daarin poeder en een briefje waarin werd verwezen naar Antrax. Na onderzoek bleek dat het loos alarm was, maar de politie nam de dreiging hoog op. De zeven ambtenaren die het pakje in handen kregen werden voor ontsmetting naar een ziekenhuis gebracht.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 Het weer, vannacht kans op een winterse bui. In het zuiden eerst nog regen. Het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen veel bewolking en enkele winterse buien. Het wordt dan 2 tot 5 graden. In de avond gaat sneeuw vallen, vooral in het noordoosten van het land. Donderdag vrijwel overal droog en meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Een idee over commitment.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 Ervaar de Luxe bij de Citroën-Dealer. Citroën, kreativtechnologie. Citroën, Gute Nacht, Freunde. Es wordt tijd, für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Jeetje, gaat de tijd zo hard, denk je dan? Ondertussen worden er 15 miljoen per minuut verstuurd. Maar nog vaker kijken wij op onze telefoon om te kijken hoe laat het is. Om te zien dus hoe snel die tijd verstrijkt. Vanavond welkom bij Met het Oog op Morgen. De grote vraag is, hoe kunnen we de jeugdsport veiliger maken? Kan voetbal misschien iets van hockey leren? Zometeen een gesprek met onder andere Frits Barend. En verder, hoe zit het nou met die Amerikaanse drone... die Iran zegt te hebben neergehaald? Zijn die eigenlijk wel te hacken? Zometeen komt Paul Rozenmuller naar de studio. Hij reisde voor de icon door Portugal, Spanje, Griekenland en Italië. Hebben de crisisverhalen in Zuid-Europa zijn geloven in de EU aan het wankelen gebracht. En om vijf voor twaalf een paard in de gang bij Fer Leroy van FC Twente. Dinsdag 4 december. Het voetbal is stil van de gebeurtenissen in Almere. En het voetbal valt ook stil dit weekende. Letterlijk en figuurlijk. En dus gaan 33.000 wedstrijden op de verschillende voetbalvelden in ons land dit weekend niet door. De KVB legt de competitie stil ter nagedachtenis aan de overleden, overleden grensrechter van Buitenboys in Almere. De kantines blijven wel open, want die kunnen worden gebruikt als plekken voor bezinning. Wij vragen de clubs om dit weekend wel bij elkaar te komen, de deuren te openen. En met elkaar te praten en stil te staan bij deze droeve gebeurtenis. Dat stilstaan zou de KVB zelf ook moeten doen, zegt minister Opstelte van Justitie. Dit is nu al het tweede dodelijke slachtoffer op de amateurvelden dit jaar. En dat zou de bond zich moeten aantrekken. Niet wegredeneren, niet over een incident spreken, maar hier heel diepgaand naar kijken. Bij Buitenboys gebruiken ze het speelvrije weekend voor een stille tocht. Op de velden bij de club werd vandaag gewoon weer getraind. Want volgens de voorzitter moet je niet toegeven aan geweld. Weet je, we zijn een hele fijne club en, uh, met heel veel mooie leden en 1400, weet je. Daar doen we het voor en ik laat het eigenlijk niet verpesten door vijf, zes jongetjes. Maar het incident van afgelopen weekend heeft de leden wel een les geleerd. Al is de vraag of het de juiste les is. Ik weet nu wel dat ik een beetje moet oppassen met die teams die erg agressief zijn, weet je. En dan moet ik wel een beetje oppassen dat ik niet te ver met hen ga. De burgeroorlog in Syrië is al een tijdje van de nieuwsradar verdwenen... maar de Amerikaanse president Obama heeft het regime van Assad nog scherp in het vizier. Zijn inlichtingendiensten vertelden hem dat het Syrische leger is gaan slepen met chemische wapens. En dus volgde er vandaag een waarschuwing. Als je deze wapens gebruikt... zijn er you en je wordt accountable. Zet geen chemische wapens in tegen je eigen bevolking, anders zwaait er wat. Syrië ontkent overigens dat het chemische wapens heeft. Amerika is niet het enige land dat zich zorgen maakt. Turkije vroeg de NAVO om steun en nu stuurt het bondgenootschap Peter dit raketten. We stand met Turkije in the spirit of strong solidarity and we stand ready to take the necessary steps for the defense of Turkey. Puur uit defensieve overwegingen dus, beaamt ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Het is duidelijk niet de bedoeling dat de NAVO zich gaat bemoeien met de strijd daar. Dit is puur voldoen aan een verzoek van bondgenoot Turkije om de grenzen en de bevolking te beschermen tegen mogelijke aanvallen vanuit uh, Syrië. Maar voor Nederland houdt de betrokkenheid hier niet op. Er zijn maar drie landen binnen de NAVO die beschikken over patriots. Amerika, Duitsland en raadt het al, Nederland. Er zal dus ongetwijfeld een verzoek komen om Nederlandse raketten in Turkije op te zetten. En dat kost een paar centen. Minister Timmermans wil nog niet zeggen of we ze sturen en hoe we dat gaan betalen. Dat ligt helemaal aan, zo zal de NAVO dat vandaag ook verklaren of de nationale procedures worden afgerond. Dus het laatste woord ligt echt bij de lidstaten, in dit geval bij de ministerraad in Nederland en de Tweede Kamer. Dan een stevig staaltje overheidsfalen in Utrecht. De zaak rond de asbest in Kanaleiland is volledig en dan ook geheel verkeerd behandeld. Tot die conclusie komt de commissie die de ontruiming en sanering onderzocht. Die ontruiming was veel te voorbarig, blijkt nu. Het had niet zo spoedeisend gehoeven. En de afzettingen zijn zeer ruim geweest... omdat het gevaar voor de volksgezondheid veel geringer is dan vermoed werd. Ja, er zat asbest in de gebouwen, maar zo gevaarlijk was het nou ook weer niet. En overigens had de gemeente daar wel wat beter over mogen communiceren. Als er dan van alles gebeurt en er wordt ineens een wijk afgezet... en je communiceert daar niet over, eerlijk gezegd, dan vraag je natuurlijk om onduidelijkheid. En dan veroorzaak je zo'n grote onrust. De gemeente Utrecht hoorde het allemaal schuldbewust aan. En burgemeester Wolfsen deed het enige wat hij nog kon doen. Uitgebreid excuses maken. En dat spijt ons oprecht. En voor het handelen biedt u ook onze welgemeende excuses aan. Daar hadden de meeste bewoners vrede mee. Maar toch is er nog steeds onrust. Hoe zit het met de waarde van hun huis? Wanneer kunnen ze eigenlijk weer terug? En als ze niet terug willen, wordt er dan andere huisvesting geregeld. En wanneer is die renovatie, die nog steeds bezig is, nu eindelijk eens klaar? Dat zie je weer iemand in een wit pak, dan zie je weer iemand in een zwart pak... dan komt er een autootje van dat bedrijf. Nog steeds is dat zo. Dat is nog steeds zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Jan van der Putten, wat staat erin? De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een plan... voor wetenschap en techniekonderwijs op de basisschool. Er is in het regeerakkoord 100 miljoen ruimte... voor extra beta-leraren in het voortgezet onderwijs. Maar die moeten naar de basisschool, staat in de Volkskrant. De Kamerleden Lucas en Jatna Nansing van VVD en PvdA... willen op dit punt de onderwijsbegroting aanpassen. Volgens hen kun je kinderen niet vroeg genoeg enthousiast maken... voor wetenschap en techniek. Je kunt hen een zonnestelsel laten maken... of uitleggen waarom het boven in de klas warmer is dan op de vloer. Niet lezen, maar doen. In de kranten morgen natuurlijk veel over het geweld op de voetbalvelden. De KNVB legt voor het eerst alle amateurwedstrijden stil. Trouw bijvoorbeeld vindt dat een krachtig en helder gebaar. Dat de KNVB de profs laat doorvoetballen noemt de krant halfbakken. En zometeen meer over dit onderwerp. Nederland is het vuilste jongetje van de EU. Spits schrijft dat het bedroevend gesteld is met ons klimaatbeleid. De meeste landen slagen erin om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen... Maar Nederland niet. Op de klimaatindex van 58 landen is Nederland gezakt naar de 49ste plaats. Zes jaar geleden stonden we nog 15e. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren is bang dat Nederland de boot mist. Dit wordt de eeuw van de duurzame energie, zegt van Tongeren. Kijk naar Duitsland, waar een enorme werkgelegenheid is gecreëerd... dankzij de groene economie. Het zou best dus kunnen dat de nieuwe voorzitter van de SGP-jongeren een vrouw is. Die kans is reëel, zegt de huidige voorzitter Jacques Roosendaal. Hij legt komend voorjaar zijn functie neer, staat in het Nederlands Dagblad. De SGP ligt al jaren onder vuur omdat de partij geen vrouwen in politieke functies toelaat. Bij de jongere afdeling zitten sinds een aantal jaren ook vrouwen in het bestuur. Dus een vrouw als voorzitter kan best. Wat mij betreft gaat het bij een sollicitatie niet om het geslacht, maar om de kwaliteit vindt van Roosendaal. Bij werelderfgoedorganisatie UNESCO in Parijs krijgen ze morgen Sinterklaas vierende Nederlanders op bezoek, meldt de Telegraaf. Vandaag al keken mensen bij de Eiffeltoren hun ogen uit. Overal surprises, de rood-fluwelen Sinterklaasstoel en Oud-Hollandse speculaasplanken. Nederland heeft in een Unesco-verdrag beloofd... het immaterieel erfgoed in ere te houden. En daar hoort het Zeeuwse balspel Krulbollen bij... het Bloemencorso in Zundert, de Boksmeerse processievaart... en natuurlijk Sinterklaas. In trouw het ongelooflijke verhaal van een Duitse klokkenluider... Goestel Mollat. Hij stelde belastingontduiking, verduistering en witwaspraktijken... van een Beierse bank aan de kaak. Het resultaat, hij zit al zes jaar op de gesloten afdeling... van een psychiatrische inrichting. De vrouw van Mollat werkte bij de hypo Bank. En toen ze met de ruzie uit elkaar gingen, gingen kwam hij met zijn beschuldigingen op een wat onhandige manier. Zijn vrouw liet hem min of meer gek verklaren, Maar zijn informatie was wel correct. De zaak is inmiddels zo hoog opgelopen dat de positie van de Beierse minister van Justitie wankelt. In de grond in Burma liggen tientallen Spitfires... Britse gevechtsvliegtuigen, zijn dat. Volgens een Britse amateurhistoricus, David Kendall zijn het gloednieuwe toestellen verpakt in kratten, begraven en nooit gebruikt. Hij maakte zijn levenswerk van om de toestellen op te graven, meldt het AD. Die Spitfires zouden in Burma in de grond zijn gestopt... om ze uit handen te houden van de Japanners. Volgens Kendall liggen er net buiten de hoofdstad Rangoon, zeker 36. Hij heeft toestemming gekregen om de Spitfires op te graven. Volgende maand... Gaat hij beginnen. En over drie jaar moeten die toestellen weer vliegen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. This Pretty Face van Zares Amy McDonald. U hoorde het net al, de KNVB heeft voor komend weekend... alle amateurwedstrijden afgelast. Het is een signaal tegen geweld in de sport. Maar waarom hebben andere sporten veel minder last van geweld dan voetbal? Ik praat erover met Frits Barend, hoofdredacteur van Sportblad Helden... en met voormalig hockeybondbestuurder Marijke Fleuren. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Fleuren, hebt u het idee dat dit geweld... ook bij een hockeywedstrijd had kunnen gebeuren? Ja, dat is een uh, gewetensvraag. Ik denk het niet. Maar ik denk niet dat dit het enige geweld is wat voorkomt. En ander geweld komt daar wel voor, en ook bij andere sporten. Wat voor geweld komt daar dan voor? Daar dan heb ik het over verbaal geweld. Okay. Frits Barend, volgens scheidsrechtersvereniging COVS... lopen er te veel scheidsrechters rond zonder goede opleiding. Is dat een probleem? Nee, ik vind dat echt de zaak totaal omdraaien. Ik bedoel, op laag niveau kun je niet verwachten dat je een hele goede scheidsrechter hebt. Ik voetbal nog elke week op een bepaald laag niveau... en ik ben verrast door het niveau van de scheidsrechters. De gemiddelde scheidsrechter is beter dan al die 22 voetballers bij elkaar. En je kan niet verwachten dat je op het niveau waarin de meeste voetballers spelen... reserve, tweede, derde, vierde klas... dat je dan een topscheidsrechter hebt. Je moet accepteren dat je een scheidsrechter hebt... die minimaal net zoveel fouten maakt als jij. En dan mag je nog blij zijn ook, want de meeste spelers maken veel meer fouten. Het is echt totaal de zaak omkeer om de fout bij de scheidsrechter te leggen. Ja, hoe kan het volgens jou dat het voetbal, voetbal zoveel meer last heeft van geweld dan hockey bijvoorbeeld? Nou... Voetbal is, uh, hockey heeft ten eerste veel betere spelregels. Daar kan het voetbal heel veel van leren. Maar voetbal is meer een afspiegeling van de maatschappij. Van die multiculturele samenleving die aan het zoeken is om zich te vestigen. Uh, ik heb het al jaren, roep ik het. De voetballerij is twintig jaar voor op de maatschappij. De problemen die in de voetballerij naar voren komen. Uh, die heb, zijn Wij spreken al twintig jaar voordat ze in de maatschappij naar voren komen. De integratie van allochtonen. Heel veel voetballers komen uit de lagere klassen van de samenleving. Het hockey is, hoe je het ook bent of keert, toch nog altijd een sport die meer beoefend wordt door mensen met een opleiding of waar de ouders langs de kant staan. Bij voetballen zijn heel veel kinderen worden gebracht zonder het hun ouders te zijn. Ouders zijn er vaak nooit. Je moet die, die nieuwe culturen moet je leren dat wij leven met voetballen. En de hele sport in Nederland is een vrijwilligersmaatschappij, dat stoelt op vrijwilligers. In mediterrane landen zijn het de lokale overheden die de sport organiseren. Dat is bij ons niet, dat, is bij ons, dat zijn bij ons de vrijwilligers. En dat is bij de voetballerij 20, 30 jaar aan de gang om te leren... die allochtonen, dat ook zij ver, verplichtingen hebben naar die voetballerij. Maar mm. nogmaals, het, het praat niets goed in deze, moet ik zeggen. En het zijn de ouders met name, wat Frank de Boer ook terecht zei... het is ook ongelooflijk dat kinderen van 15, 16 jaar eh, iemand meer in elkaar schoppen. Maar in discotheken gebeurt het ook. Ja. Maar ja. goed, ja ja, ja, ja mevrouw Fleuren. Ja, eh, ik vind het heel goed om het even weg te halen. En bij voetbal, en bij hockey. Maar gewoon te kijken eh, waar het eigenlijk over gaat. En dat gaat gewoon over ons allemaal. Het gaat niet alleen over een, een, een, een iemand die schopt. Het gaat ook over een speler, over een coach, over een scheidsrechter, over een toeschouwer. We moeten naar onszelf kijken om hier iets aan te gaan doen. En elke keer nadenken, wat doen wij er eigenlijk aan om het beter te maken. Niet alleen in die sport, maar ook in de wereld om ons heen. Nou ja, zeg je maar, hoe zorg je er als bond voor, voor zo'n veilig sportklimaat? Ja, nou. Nou, dat proberen wij nu met elkaar uh, voor elkaar te krijgen, dat er een breed programma komt. Alleen op dit moment is het een beetje lastig om al die ja. maatregelen te gaan vertellen, want dan lijkt het zo'n optelsom van dingen. Terwijl waar wij eigenlijk mee bezig zijn, is bewustzijn te creëren. Bewustzijn te creëren dat mensen herkennen wat eigenlijk gewenst gedrag is, ja. en dan overgaan tot acties. Ja, maar... En dan een keer daarna moeten we maar weer praten over wat we precies doen. Ja, maar goed, Frits Baard zei net al... Want de, bij voetbal is het veel meer een afspiegeling van de maatschappij. Tegenstelling tot de hockey, waar het natuurlijk toch uh, een hele blanke sport is... met over het algemeen mensen uit de hogere uh, milieus. Dan kan je wat heb, hebben over bewustzijn creëren. Maar goed, hoe ga je dat dan doen? Dat is een woord. Ja, ja dat is een woord. En uh, wij proberen dat woord invulling te geven. Ja, hoe dan? Ik denk niet... Uh, door door die, al die groepen waar ik het net over had, uh, bestuurders... en dat hele rijtje uh, handvatten mee te geven hoe ze dingen kunnen doen. En het eerste wat ze kunnen doen is in gesprek gaan met hun leden... wat zij met elkaar vinden dat op hun veld normaal gedrag is. En daar afspraken over te maken. En dat met alle groepen te doen die binnen die uh, club aan de, uh, aan de orde zijn. Hoe zorgt en de dat... hockeybond er eigenlijk voor dat iedereen in het gelid blijft lopen? Hebben ze daar andere maatregelen? Nou, de Hockeybond zorgt niet dat mensen in het gelid komen. Die gaan wel nou ja. met zijn leden in gesprek. En de Hockeybond heeft wat minder leden dan de voetbal. Minder clubs, dus die, die zijn makkelijker behapbaar. Maar het, het, de, de, de truc is eigenlijk gewoon in gesprek gaan... en aandacht besteden daaraan. En dat ook blijven doen, ook als je teleurstellingen hebt. Ja. Er is ook veel kritiek, Frits Barend, op de KNVB. Een klacht is dat ze vaak niet van zich laten horen... als clubs incidenten ja, melden de, nu ook weer. Ja, we moeten de zaak toch weer niet omdraaien. De KNVB faciliteert alleen maar. En de KNVB is natuurlijk niet berekend op dit soort excessen. Ik bedoel, de KNVB is geen justitie. En de KNVB wordt nu geacht op te stellen zich als justitie. Dat vind ik ook zo'n flauwekul. De de KVB had misschien wat eerder moeten reageren, had wat alerter moeten zijn, wat empathischer. Maar de KVB draagt geen schuld in deze. Alleen wel, dat zijn de v, FIFA nu UEFA. De spelregels kunnen aangepast worden, zodat de scheidsrechter uh, minder geconfronteerd wordt met protesten. Dus in het hockey, na een overtreding, mag de, degene die uh, de bal neemt, mag meteen de bal bij zich houden. Het is dus een vrije schop, of je niet over te spelen, mag je bij je houden. En dan moet de tegenstander moet 5 tot 10 meter afstand nemen. Als je dat in het voetbal ook. Toelaat, dan kun je niet protesteren, want dan ga je een goal om je oren. Er ja. zijn een aantal regels in het hockey die het voetbal zo kan toepassen... en die het voetbal zeker sportiever en sneller maken. Ja, mevrouw Fleur, is dat een goed idee? Ja, maar dat is niet alleen in Dat hockey. In andere sporten is dat ook, dat je spellen die, uh, regels die het spel sneller maken... die zijn bevorderend voor goed gedrag. En een andere regel die bevorderend zou kunnen werken... is als je een gele kaart krijgt in een sport... dan moet je die uitzitten tegen de partijen... waar tegen je de overtreding hebt gemaakt. En niet in de volgende wedstrijd. En regels waarbij je echt belemmerend en, en discussies krijgt... is het wel of niet gebeurd, fysiek, ja of nee... die belemmeren weer goed gedrag. Dus nou ja, als je naar... ik, ja, ik begreep dat, uh, dat ze uh, grensrechters hebben afgeschaft... in Duitsland en Frankrijk op de lagere niveaus. En nee, dat die... Ze, je... Is dat niet zo, fris? Ik, nou, nee, nee, sterker nog, ik weet, ik, heb, ik kom veel in Spanje en ik heb zelfs ook in Spanje gevoetbald op amateurniveau. Daar bestaat het begrip u überhaupt niet op laag niveau. Daar is alleen lenig scheidsrechter. Ja. De wedstrijd is onderin kei en keihard, maar de scheidsrechter kom je niet. En ook iets wat ik in het hockey weet dat het bestaat, en het bestaat dus ook in mediterrane voetballanden. Na de wedstrijd eet je met elkaar. Ik heb gevoetbald in het kleine dorpje Santa Maria op Mallorca tegen Buñola. Om vijf uur in de bloedhete zon, zeven uur afgelopen, negen tegen negen geëindigd, keiharde wedstrijd. Ik denk, nou, dat zal wat worden na afloop. Wat was het na afloop om half acht zonder de twee lange tafels we hebben tot twaalf uur met elkaar gegeten en gedronken. En het hockey doet dat ook. Je moet met de tegenstander afloop wat drinken, dat kennen we in de voetballerij niet. En dat is ook een mentaliteitsverandering die de voetballerij zeer ten goede zou komen. Dus als wij dat in zouden stellen en ze zouden bij een nieuw sloten uh, aan tafel gaan met Almere, dan was dit helemaal niet gebeurd? Nou, dan ken je elkaar voor de wedstrijd al en ook, ik hoor dat ze wat hockey. dat hoorde ik vanavond van meneer Wakkie, de directeur, dat er mm -hmm. ook geen gescheiden kleedkamers zijn, dat de teams met elkaar in een kleedkamer zitten. Ook dat is natuurlijk iets. Dan zie je elkaar al voor de wedstrijd, je ziet elkaar in de rust. Dat zal agressie verminderen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. En datzelfde geldt voor de pre-match briefing die ze bij rugby doen. Dat de, de scheidsrechter voor de wedstrijd met de aanvoerders praat... hoe hij die wedstrijd gaat managen, zoals zij dat noemen. Ja, maar dat, dat, is... gebeurt bij voetbal, dat gebeurt bij voetbal ook. Je moet dan ook weten dat als je dan een protest hebt in rugby... dat het ook consequentie is. Bij voetbal ook neemt de scheidsrechter het voor de wedstrijd... had hij de aanvoerders bij zich in, in het kamertje, maar dat helpt niks. Dat moet er ook. dan moeten er ook sancties op staan. Mm, klopt. Maar mevrouw, uh, mevrouw Fleuren, ik begreep dat de hockeyjeugd ook beter wordt opgeleid... Hoe, hoe doen ze dat daar? Ze moeten geloof ik uh, zelf fluiten, ja, toch? Ja, nou niet, ja, ze moeten vooral de spelregels leren. Alle, alle hockeyjeugd van 15 jaar en ouder moet een spelregeldiploma hebben. Dat betekent niet altijd dat ze flu moeten fluiten. Want dat kan niet iedereen, maar ze weten in ieder geval wel hoe de regels in elkaar zitten. En dat is zo'n voorbeeld van een actie die andere bonden allemaal aan het overnemen zijn. Bewustzijn creëren bij de jeugd wat die regels eigenlijk zijn. Trouwens, ook bij de ouders. Dat kan ook helemaal geen kwaad. Op het moment dat je weet wat de regels zijn, verlaagt dat absoluut het geschreeuw langs de kant. Ja, Frits Barend zou dat een goed nee, idee ja, zijn? Ja, ik, ik voetbal nog elke week. En dat is een illusie. Ik uh, bedoel, iedere voetballer kent de regels. En het neemt. Maar dat zelf fluiten? Voetbal... Ja, nou ja, daar zijn, kijk, er zijn heel veel, ook bij mijn club, Sportclub Buitenveld, het zijn een heel veel leden die ook fluiten. We hadden afgelopen zaterdag bij de veteranen een scheidsrechter van 1, 22 jaar. Die jongen deed het vertreffelijk. Hij heeft ongetwijfeld al een fout gemaakt, maar deed het vertreffelijk. Maar wij alle andere 22, hadden toch voortdurend aanmerkingen op de leiding. Dat is inherent aan het voetbal. En door inderdaad die maatregelen die het hockey heeft... Kan je dat voorkomen? Want je hebt geen tijd om te protesteren. En ik denk dat de voetballerij, de UEFA, en de FIFA. heel snel naar het hockey moeten kijken, naar het rugby. om die regels te veranderen. Het gezag van de scheidsrechter moet hersteld worden. En het gezag bij de scheidsrechter wordt volledig ondermijnd. Ook Schwalbe's. De scheidsrechter volledig in de maling nemen. Als een bal uitgaat, is aan beide partijen te wijzen. wie hem in moet gooien. Al dat soort dingen zijn in het hockey onmogelijk. Ja. Mevrouw Fleuren, tot slot, u zit in een kernteam... dat samen met die hockeybond en die voetbalbond... nadenkt over een veilig sportklimaat. Ja. Gaan we al die aanbevelingen daar, gaan we daar nu iets mee doen? Nou, ik, ik, ik zal het concreet zeggen. Bestuurders krijgen uh, les in of les. Die krijgen modules aangeboden hoe ze sportief kunnen besturen. En de, de kern daarvan is dat ze niet alleen leren verenigingen aan te sturen... maar ook leren kijken wat ze zelf voor rol hebben. Uh, scheidsrechters krijgen weerbaarheidscursussen. Trainers en coaches krijgen uh, cursussen uh, mentale weerbaarheid. Uh, leren trainen van kinderen met een uh, mentale afwijking. Uh, ADHD-kinderen. Letten op verschillen tussen mensen en daar ook op trainen. Uh, het tuchtrecht van alle bonden... Uh, wordt onder de loep genomen. Goede regels, goede statuten, eerlijk straffen is belangrijk. Excessen, nou de KNVB laat het ook zien. Ze zijn heel druk mee bezig, maar niet alleen excessen op het veld. Ook seksuele intimidatie is daar een onderdeel van. Ja. Nou, dat hele palet proberen we zo goed mogelijk uit te rollen en zoveel mogelijk mensen mee in kennis te laten komen en op die manier uh, iedereen tot actie te krijgen. En gaat het daarmee lukken, Frits Waren, denk je? Nou, dat ik vind het, het klinkt allemaal heel mooi. Maar de praktijk is helaas dat een voetbalclub... Ja. zoals mijn sportclub buitenveld... met 40 teams zoeken 40 trainers. Dat zijn dus Dan vraag je een jongen van de, voor de A1... zou jij de F's ja. willen trainen? Als die jongen dan ook nog een hele pedagogische cursus moet volgen... zit hij, ja, kom op, zeg, ik heb mijn vriendin ook nog wel uit. Mm. Ik wil lekker die jongetjes voetballen. Die jongetjes vinden het toch leuk. Laat ze zich normaal gedragen. Laat die ouders zich normaal gedragen. En al dat soort dingen. Doe je vraagt van die trainertjes... die jongens die dus met hun voor hun plezier en jeugd elftal trainen, vraag je ook nog een hele pedagogische opleiding? Het worden bijna onderwijzers, en dat is ook de bedoeling, niet? Maar je moet wel ergens beginnen. Het begint bij ja. die ouders die hun kinderen moeten leren. Blijf god van met je poten van de ander af. Precies, dank jullie wel, allebei uh, Marijke Fleuren en Frits Barend. So it's... This time Coldplay was dit met Up in Flames. Ja, een omineuze titel wellicht. Iran, gaan we het over hebben, zegt dat ze een Amerikaans onbemand spionagevliegtuigje hebben gehackt en tot landen gedwongen. Het is de derde keer in één jaar dat Iran zegt dat ze een zogeheten drone van de VS eh, te pakken hebben. Ik praat erover met onderzoeksjournalist Brenno de Winter en met defensiespecialist Coco Lijn van instituut Klingendaal. Goedenavond heren. Goedenavond. Ja, uh, dag. Amerika ontkent het bericht. Maar hoe zeker is het dat Iran die drone heeft neergehaald? Nou, het kan in ieder geval wel, uh, maar het is, het is nog niet bewezen. Ik heb in ieder geval wel een foto gezien waarop uh, zo'n jongen van de revolutionaire garde met zo'n ding in zijn handen staat. Het is niet zo'n heel groot vliegtuigje, je kunt hem optillen. En dat staat ook heel duidelijk op US Marines. Maar aan de andere kant, je zou hem kunnen namaken en je zou het erop kunnen schilderen. En dan precies een jaar nadat het al eerder gebeurd is kunnen zeggen van kijk eens, het is weer gelukt. Ja, want ze zeggen dat ze er al drie hebben, hè? Um, in, nou, in ieder geval, een jaar geleden hebben ze een behoorlijk geavanceerd type tot landen weten te dwingen. De Amerikanen zeggen, nou, dat, dat ding is ongelukt. Dat is jullie helemaal niet gelukt om te hacken. Um, in november, precies een maand geleden, hebben ze zo'n ding beschoten. Dat was ook een, een, een gewapende versie zelfs, die boven de kerncentrale Bush hier rondcirkelde. Maar dat mislukte en nu hebben ze er dan eentje ja, in ieder geval in hun armen. Kwetsbare dingen. Behoorlijk kwetsbaar. En deze zeker. Deze is ook nou niet uh, wat de Amerikanen zeggen top of the bill. Het is een zogenaamde Scan Eagle. Een kleine drone die niet zo heel erg hard vliegt. Uh, ongeveer 100 kilometer per uur. Dus je kunt hem bij wijze van spreken bijhouden. Um, maar daar is hij ook niet op gebouwd. Het, uh, het is een, uh, een low cost verkenningsvliegtuigen van de Amerikanen er nou de honderden hebben. En als ze er een kwijtraken, ja, jammer. Maar dan hebben we er altijd wel weer ergens een, een nieuwe. Dus niet een enorme blamage voor de Amerikaanse defensie? Nou ja, ze vinden het natuurlijk niet leuk. En uh, ze hebben ook vorig jaar nadat Iran dus al een keer tot zoiets had geclaimd, hebben ze wat proeven gedaan. In juni hebben ze de Universiteit van, uh, van Austin in Texas... hebben ze uh, een weddenschap afgesloten van als jullie het lukt... om zo'n ding te spoeven, dus inderdaad te foppen... en naar je toe te lokken met elektronische signalen... dan krijg je duizend dollar. En dat is gelukt. Binnen, binnen, binnen no time hadden die jongens uh, dat voor elkaar. Ja. Dus het kan... Renaud de Winter, ja, Kokolijn had het al even over het hacken van een drone. Hoe moeten uh, wij, uh, Leken, ons dat voorstellen? Nou, eigenlijk net, net zoals het hacken van een computer. Uh, dat betekent dat je uh, probeert in te loggen op zo'n ding. Dat heeft gewoon netwerkcommunicatie net zoals ieder andere computer. Alleen, het is draadloos. En op het moment dat je dus weet hoe dat in elkaar steekt, dan neem je inderdaad de besturing over. En dan kun je eigenlijk hetzelfde doen als wat de Amerikanen kunnen. Dus je bent eigenlijk dan ook de baas op zo'n systeem. Ja. Met een beetje pech, ik weet niet precies hoe, hoe de software in elkaar zit. Kun je dan zelfs twee kapiteiten op één schip hebben. Maar is, is dat moeilijk? Of denk je dat Iran dat kan? Iran heeft absoluut de mensen uh, om, om dit soort hacks te plegen en, en aanvallen te plegen. We hebben natuurlijk vorig jaar uh, een, een heel klein voorbeeld gezien... doordat DigiNoto werd gehackt. Um, dus het, het gebeurt wel, ja. En, en ze hebben daar ook, ook zeker knappe mensen. We moeten dat niet onderschatten. Nee, maar zou die beveiliging dan niet op orde zijn, Koko Lijn? Want de VS zet er hoog in op dat gebruik van die drones. Ja, maar zoals gezegd, dit is een, uh, een drone waarvan, waarvan de Amerikanen ja. zeggen: van ja, goed, je moet ze veel gebruiken. Er zal er wel eens eentje neerstorten, er zal er misschien eens één een gehackt worden. Het um, is een voortgaande wapenwetloop. De Amerikanen calculeren wel in dat de verliezen vrij hoog zijn. Ja. Ze zijn niet zo gek duur, 3 miljoen. Uh, dollar, dat is voor de Amerikanen, nou ja, uh, overkomelijk, laten we zeggen. vergeleken zeker bij een bewapentoestel. toestel. Dus uh, leuk is niet, maar het wordt nee. ingecalculeerd. Ja, uh, Brenno, heb uh, je nou die drone of heb je nou het systeem dat die drone bestuurt? Eigenlijk heb je het systeem dat de drone bestuurt en, en daardoor kun je zelf de controle overnemen. Um, en, en het lastige natuurlijk, is ook nog met de beveiliging, je moet ook nog protocollen gebruiken die als een vliegtuig vliegt op afstand die bestuur nog goed mogelijk maken. Dus heel ingewikkelde encryptie zou in sommige gevallen nog best wel eens problematisch kunnen zijn. En um, je, je zult altijd zo'n ding moeten proberen uh, te kunnen aanspreken. Dus dat maakt het gewoon heel lastig. Colijn, hm. ja. Kool Nederland zet ook in op het gebruik van drones. Hè. Is dat strategisch uh, verantwoord? Um, ja, in de, in de afweging geven we veel geld uit aan weinig bemande vliegtuigen... of geven we hetzelfde hoeveelheid geld uit aan heel veel onbemande vliegtuigen... Uh, is de keuze eigenlijk al lang gemaakt. Ja. Ook wij uh, hebben overigens interesse in die Scan Eagle die de Iranier zou hebben. Want voor verkenningsdoeleinden zijn die onbemande vliegtuigjes... waarbij je ook helemaal geen piloot en zo hoeft op te leiden... Uh, zijn kosteffectief, dus dat gaat zeker die kant uit. Ja, maar het uh, Er nou worden op dit ja. moment... Ja, ik wou zeggen, er worden op dit moment in Amerika uh, al meer uh, onbemande piloten, ja. laat ik het zo maar even uitdrukken, opgeleid dan bemande. Dus ja. de, de switch is al gemaakt. Ja, maar uh, Brenno de Winter, de overheid heeft altijd veel problemen in Nederland, toch als het om uh, IT gaat. Dus je kunt je afvragen of Nederland deze digitale oorlogsvoering wel aan kan. Uh, ja, dat zijn een paar dingen door, door elkaar. Eén is natuurlijk dat, dat er is inderdaad een probleem is met beveiliging en ICT-projecten bij de overheid. Maar een vliegtuig met bemannen piloten is ook niks anders dan een heel groot ICT-systeem tegenwoordig. Dus, dus daar, daar heb je dan nog wel een piloot in zitten. Maar ook daar is het voor de toekomst niet ondenkbaar dat je anders ook besturing zou overnemen. Dus ik denk dat dat, dat verschil op termijn niet zo heel erg groot is... En uh, als het gaat om, om, ja, we hebben inderdaad een tak voor digitale oorlogsvoering... maar dat is toch een net iets ander tak van sport... want dan probeer je in te breken vooral op systemen. Dat zou een droom kunnen zijn, maar ook, ook gewoon andere netwerken. Uh, maar dit is echt een onomkeerbare trend, denk ik. Dus het is vooral zaak om, om je zaken goed te beveiligen. Ja, en maar, dat, ja? maar wordt Nederland er veiliger van? Van, van uh, drones of van nou ja, uh, die, ja. als je digitale dat... oorlogsvoering? Nou ja, van die gebruik van drones. Nou ja, het, het zou zeker helpen om te komen, natuurlijk, bijvoorbeeld in de strijdpiloten om het leven komen. Dus, dus in die zin maakt het, eh, maakt het ons wel veiliger. Als het aankomt op digitale oorlogsvoering, dan is dat in het algemeen gewoon een heel slecht idee. Omdat je daar altijd zwakheden voor nodig hebt. En eh, dan komt de vraag van je vindt een lek in software. Ga je dan de wereld veiliger maken of ga je hem toch inzetten voor oorlogsvoering? Dus dat is een, een wat andere discussie. Maar eh, ja, eh, dan, dan is het inzet van technologie misschien toch niet de meest optimale vorm. Nee. Maar ah. we zullen het wel meer gaan zien. Je zult ook steeds meer gaan zien dat bijvoorbeeld eh, aanvallen op, op kerncentrales... En, eh, en zoals we dat vorig jaar met Stuxnet hebben gezien... Dat, dat er echt gerichte aanvallen komen, gebaseerd op ICT... maar wel met een effect in de fysieke wereld. Kokolijn. Ben je het daarmee eens? Ja. Ja, ik ben het wel mee eens. En ik denk ook, nou, nou ja, voor de militair is het echt geen vraag. Uh, die is zeker voor de invoering van drones. Want het kost minder mensenlevens. Ja. Het is veiliger op afstand de oorlog voeren. Het is kosteneffectief. Er zijn allerlei argumenten. Wat betreft uh, de kwetsbaarheid. Dat is een, ja. uh, een klassiek militair probleem. en men, men voert een wapenwetloop. Maar dat deed men ook voor ja. de ICT was uitgevonden. En voor het tijdperk. En dat gaat men hier ook doen. En straks krijgen we drones die zichzelf kunnen vernietigen. Zodra ze in verkeerde handen vallen. Dank jullie wel voor deze uh, bijdrage: Kokolijn en Brenno de Winter Once I had Love van George Michael. We gaan naar Griekenland, want minister van Financiën Dijsselbloem... sluit nieuwe leningen aan Griekenland niet uit. Dat zei hij vanavond in de Tweede Kamer. Het ging daar over het laatste reddingsplan voor Griekenland. Zonder veel enthousiasme ging de Kamer akkoord. Het akkoord ligt ons als een steen op de maag, want we krijgen minder rente op de leningen aan Griekenland. En we zien af van de winst die we zouden maken. Um, ik heb als conclusie getrokken dat ondanks die steen op de maag wij um, om een acuut Grieks faillissement te voorkomen, um, uh, deze afspraken willen steunen. Ja voorzitter, ik begrijp er helemaal niks van. Dat is toch gewoon naïef? Het is goed, überhaupt stom om geld te geven aan Griekenland, want het geld ben je gewoon kwijt. De Partij van de Arbeid verwelkomt het bereikte akkoord over de Griekse schulden. Met de corruptie en het stelselmatig ontduiken van belastingen door de rijke Grieken moet het echt afgelopen zijn. Maar wat vindt de heer Nijboren ervan als hij gisteren in de Financial Times leest dat mama Dreou, de moeder van papa Oh. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Dat, dat die moeder van 89, 80, 550 miljoen op een Zwitserse bankrekening heeft staan. Er zijn uh, stappen gezet door de Grieken, dat klopt. En de Griekse bevolking die leidt behoorlijk op dit moment. Maar als we zien dat de staatsschuld volgend jaar uh, van de Grieken naar 190% van het bbp gaat... waar het 120% was bij het begin van de crisis... dan kunnen wij toch niet stellen dat het allemaal geweldig gaat bij de Grieken. Uh, maar zonder uh, onze hulp, uh, en met hulp is dan hulp met een vrij stevige hand... Uh, gaat het zeker niet gebeuren. We gaan Griekenland erbij houden en we doen dat door ze strak aan de lijn uh, te houden. Vele van u hebben gerefereerd aan de heer Zalm en mevrouw Merkel... En dan is het altijd goed om even hun precieze citaten erbij te hebben. Ik probeer het eerst in het Duits, dat is misschien wel leuk. Even kijken hoe het met ons Duits gesteld is. Wanneer Griekenland eindelijk weer met zijn innamen afkomt, ohne nieuwe schulden af te nemen, dan moeten we die lage aanschouwen en bewerten. Dat is niet voor 2014-15 Fall, wanneer alles naar plein loopt. Dus wat mevrouw Merkel hier heeft gezegd is helemaal niet een boodschap, ik praat alvast over schuldkwijtschelding. De hele term komt niet in het interview voor. Dan, om die vraag voor te zijn, sluit deze minister dan kwijtschelding uit? Nee, ik sluit helemaal niets uit, maar ik vind het echt aller, aller, allerlaatste maatregel ongewenst. We moeten het niet doen uh, als het niet nodig is. Ja, tot zover Den Haag. Deze hele problematiek heeft van alles te maken met een nieuwe serie van de ICOM. De economische crisis heeft hier in Zuid-Europa de afgelopen jaren genadeloos toegeslagen. En daarom maak ik een reis van Portugal via Spanje, Italië naar Griekenland. En de centrale vraag waar ik de komende weken naar op zoek ga is... wat is in deze moeilijke tijd het anker, het houvast voor deze mensen? Of, zoals hier in Portugal, wat is de Portugeze heilig in tijden van crisis? Ja, de stem van Paul Rosenmüller over zijn nieuwe televisieserie. De scherpe randen van de euro... Hartelijk welkom, want hij zit hier bij mij in de studio, Paul Rozenmuller. Dank je wel. Ja, eerst nog even dat debat, hoe luister je daar nou naar? Nou ja, totaal anders dan tien jaar geleden natuurlijk, ja. toen ik daar de Kamer verliet. Uh, eigenlijk als een betrokken burger, uh, als iemand die een beetje weet wat er in Europa speelt... en die natuurlijk net uit ja. de moeilijkste landen van Europa terug is. Uh, met vragen nou ja, die jullie net uitgezonden hebben. Wat is ja. het houvast, wat is het anker voor die mensen in een periode waarin de crisis daar eerlijk gezegd, veel harder toeslaat dan dat we dat in Nederland gewend zijn. Los ja. van de discussie die we hier gehad hebben over die zorgpremie. Ja. Die relativeer je wel een beetje als je ja. daar bent. Precies. En hoe luister je dan naar zo'n debat, denk je? Jeetje zeg. Nee, helemaal Le niet. Je nee, ik, kijk daar helemaal, ik kijk daar gewoon ja. als, als een betrokken burger naar. En, ja. en, nou, uh, nou, toch... Die politiek is toch nog niet helemaal verdwenen. Nee, die is niet verdwenen. Dat wil zeggen, ik zie waarschijnlijk sneller dingen die een ander ziet... omdat ik daar 14 jaar rondgelopen heb. Maar, uh, uh, maar ik, ik ben mij gewoon nu al, al jaren aan het ja. concentreren op dit soort programma's. Ja, op dit soort programma's. Was het een heftige reis? Ik heb één nou, aflevering was... gezien, Portugal, maar je bent dus ook naar Spanje nou, was... gegaan, Italië en Griekenland. Ja, ja zeker. Het was... Nou, het, was... het was niet heftig. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk nog interessanter vond dan dat ik dat van tevoren dacht. Het is veelzijdiger. De verschillen tussen de landen zijn uh, eigenlijk uh, groter dan ik gedacht had. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Griekenland, uh, dan is daar, en dat is misschien niet zo verrassend... daar slaat de crisis het hardste toe in Italië om... om terug te gaan in de reis die uh -huh. ik gemaakt heb, zeg maar... is de crisis misschien het minst hard toegeslagen. En daar zie je um, de maffia als de grote winnaar... op dit moment uit de bus komen. In Spanje zie je, vond ik echt opvallend... de ongelooflijke grote hoeveelheid jongeren... die of vertrokken is of overweegt uh -huh. te vertrekken. Dat is eigenlijk een proces. Ik, ik heb daar mensen gesproken die nu 70 zijn... 30, 40 jaar bij Philips gewerkt hebben, weer teruggekomen zijn. Hè? De eerste generatie Spaanse ja. gastarbeiders uit de jaren 60. En het is eigenlijk zo dat... Uh, ja, l'histoire se répète, zeggen de Fransen zo mooi. Maar ja. die geschiedenis herhaalt zich... Nu denken zich. ze er weer over om uh, naar ja, het noorden te vertrekken. Dat doen ze allemaal. Doen ze allemaal. En, ja. en de Portugezen zijn wat leidzamer. En nou, ja, goed, dat kan je morgenavond zien, maar in een grote mate van variëteit. Dus het, het was een ongelooflijk genoegen, hoe heftig ook, om het te maken. Ja, je, in, in Portugal zijn ze wat, wat, wat leidzamer. Hè? Ze, ze, dat zit gewoon in de, in de aard... Van de, van de is dat Zo het? hebben zij mij dat verteld. Kijk, ik laat mijn ideeën en opvattingen allemaal thuis. Ik ben met een aantal vragen op pad. En dat is de vraag niet zozeer van hoe erg is het. Want we weten wel dat het erg is. Hoewel je daar ook wel ter plekke een indruk van krijgt. Maar het is precies dat wat we net zeiden. van Wat is nou het anker? Wat is het houvast? Wat trekt die mensen nou, door zo'n moeilijke situatie heen? Wat zijn die ankers dan? Nou ja, dat is, wel, uh, dat is voor sommigen... Ik denk de oudere generatie steeds meer de solidariteit. Uh, ze zien... Een Griekse boer zegt tegen mij, wij hebben een individuele traditie... een individuele cultuur, maar als boer vandaag de dag kom je er niet meer alleen. En moeten wij dus coöperaties gaan oprichten. We moeten het samen doen. Um, je ziet het gevoel van verbondenheid ook wel als het gaat om de troost. De Maria-vereering uh, was de plek waar ik net uh, die woorden sprak, in Fatima... Ongelooflijk indrukwekkend. Prachtige televisie vond ik zelf. Ik bedoel, uh, ja. de oude katholieke jongen leeft weer helemaal op, zal ik maar zeggen, oh, als hij okay. daar dan is. <laughs> um, maar het is echt indrukwekkend. Toen, nou, maar maar klam je mensen toest. zich dan aan de religie nog Zeker. meer vast dan voorheen? Ja, natuurlijk. Ja, In een periode waarin het zo ellendig is, waar je je werk kwijtraakt, waarin uh, uh, heel veel van het bestaan. Op, um, op het spel komt te staan, is, wordt religie belangrijker? Worden familiewaarden belangrijker? Dus de vraag naar wat de waarden zijn die belangrijker worden... dan uh, de waarden van zeg maar, de materie en alles wat daarmee annex is... Ja. Nou, die is wel een hele belangrijke... Dat is eigenlijk verie. misschien ook wel weer mooi dan... Soms. Nou ja, ik, ik heb ook vaak aan mensen gevraagd... Van, heeft deze crisis ook positieve effecten? Uh, en veel mensen komen dan uiteindelijk toch tot de vraag... ja, er zitten ook wel positieve kanten in. Ja, maar de, je hebt ook een jonge vrouw gesproken in Portugal... die zei onzin. Mensen zijn juist jaloers, werkelozen zijn jaloers op mensen met een baan. Dat is eigenlijk allemaal klets, kletskoek... dat het allemaal uh, zo, zoveel solidariteit teweeg zou brengen. Ja, ik weet precies waar En de religie, je dat kan, kan je ook... Uh, voor mij ook niet, toch? Ja, de, jonge, ik denk de, jonge dat, de jonge generatie zit er anders in. Als ik zeg, als je nou echt heel generaliserend zou willen zijn... dan viel mij op dat die ouderen inderdaad meer dat, dat solidariteit en, en ook die spiritualiteit beleven. De jongeren, zij zei inderdaad, de jongeren zijn uh, selfish, zijn... Uh, uh, Egoïstisch bijna, mm. zeg maar. En dat is wel een groot verschil met de situatie in Nederland. Als ik met mijn kinderen praat, dan gaat het over hoe hun toekomst eruit zal zien. In Zuid-Europa gaat het gesprek tussen ouderen en kinderen... of de kinderen nog wel een toekomst hebben. Ja, Maar goed, je zegt dus in Italië de maffia. In Griekenland gaan mensen steeds meer stemmen op een fascistische groep. He, dat zijn dus eigenlijk ja. allemaal krachten die Europa destabiliseren. Ben je niet somber over de, eruit gekomen over de Europese Unie? Nou, dat viel me eigenlijk mee. Want als je ziet dat de kritiek op de mensen, van die mensen hebben... die richt zich in eerste instantie op hun eigen regeringen. Um, ze vinden dat dat allemaal te veel big spenders zijn... en natuurlijk gewoon nu veel te veel en harde maatregelen nemen. Dus te veel bezuinigen, te weinig investeren. Dan zie je natuurlijk ook wel dat de kritiek op Europa aanwezig is. Maar mij viel het eigenlijk nog mee. En het meest interessante vond ik eigenlijk nog wel, dat je in al die landen voorbeelden ziet dat mensen ook kritisch zijn op zichzelf. Bijvoorbeeld ja? in het de uitzending van morgenavond in Portugal. Je hebt dat kunnen zien dat een visser al in het begin zegt van... ja, het is toch eigenlijk ook raar, wij doen er ook aan mee... als je de bank belt en je ja. hebt duizend euro nodig... Dan is, dan, dan is het overgemaakt voordat je, je opgehangen hebt, zeg maar. Ja, maar uh, je, je zegt dus niet uh, dat Europa dat, dat hele idee... dat heeft toch wel een flinke deuk gekregen bij jezelf... Nee, niet, niet bij mijzelf. Wat ik wel zie in Europa... dat is eigenlijk dat er natuurlijk... je zou van 10, 20, 30 jaar geleden kunnen zeggen... die nieuwe landen in Zuid-Europa zijn uh, lid geworden van de Europese Unie. Overigens, Italië was natuurlijk bij de eerste zes. Hè? Dus laten we dat niet uh -huh. vergeten, kort na de oorlog. Um, die hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ook door de Europese Unie. Ja, en nu... Um, Denk ik wel dat er sprake is van een verwijdering tussen het noorden ja. en het zuiden. Hè? Ik bedoel, als je 30% koopkracht in drie jaar verliest, is iets anders dan ja. de discussie maar goed, die je gaat. Jouw he? geloof is dus niet aan het wankelen gebracht? Want dat, uh... Nee, maar ik ga ook niet met, met zo'n geloof op pad en kom met een, ofwel hetzelfde ja. ofwel een ander geloof terug. Ik probeer echt mijn ideeën thuis te laten en met de relevante zoekvragen dat ICOM-programma te maken. Oké, okay, daar gaan we dan vanaf morgen naar kijken. Hè? Ik denk het wel, ik hoop het wel. Ik bedoel, ja. Het heeft mij dingen geleerd. Dus als je geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen uh, in, in dat soort landen in crisistijd. Uh, ja. en je staat open om wat te leren. ja, kijk, vijf wo vier woensdagavonden. Oké, okay, dankjewel, Paul Muller. Het is vijf voor twaalf. Ja, ja, een paard in de gang, André van Duin En er staat geloof ik ook een paard in de gang van profvoetballer Leroy Ver van FC Twente. Is het niet zo, Leon ten Voorde, van Tubantia? Ja, dat, ja? dat was wel de bedoeling gisteravond op dit tijdstip ongeveer. Ja, totdat hij erachter kwam dat uh, zijn appartement toch iets te klein was voor een, uh, voor, voor een paard. Dus uh, op het laatste moment heeft hij er toch van afgezien. Dus uh, het duurbetaalde paard heeft hij hier meteen doorverkocht tijdens een veiling. Ja, want hij ging. Uh, hoe kwam hij er dan zo toe om een paard aan te schaffen als hij uh, op een flat woont? Ja, hij was gisteravond met twee ploeggenoten van F.C. Twente bij een, uh, bij een uh, paardenveiling. En uh, zijn vriendin is uh, helemaal gek van paardrijden. En toen zag hij een paard langskomen en uh, toen dacht hij van... hé, hey, die, die, die, die is zwart, die is knap, die is sterk, die lijkt op mij. En dus laat ik haar een doodje geven, zoals hij dat uh, letterlijk tegen mij uh, vandaag vertelde. En uh, ja, er kwamen wat paarden langs en de ene kostte 100.000 euro... Uh, een ander paard kostte 200.000 euro... en toen kwam er een paard langs van 28.000 euro. En toen dacht hij, hé, hey, dat is wel een, uh, een aardige prijs, dus laat ik mijn hand eens opsteken. En hij vergat even voor het gemak dat hij op mijn flat woonde... Hij vergat dat hij in de binnenstad een, een, ja, een fraai appartement heeft waar toch weinig plek is voor, voor een paard. En, uh, ja, daar werd hij later eventjes uh, feintjes op gewezen door een uh, kampioen Jeroen Dubbelbram. Dus oh. uh, hij heeft het paard uh, maar meteen doorverkocht. Een <lacht> beetje onderdachte actie dus, hè? Ja, maar hij heeft er geen verlies op gereden, want daar heb ik nog wel gevraagd. Uh, hij heeft het bezig voor, uh, voor 28.000 euro gekocht. En hij heeft het een paar minuten later het paard voor 28.000 euro weer verkocht. Dus wat dat betreft... Ja. Het is niet de eerste voetballer met een dier eh, in de gang. Eh, Andy van der Meijden had een kameel in de garage. Wat zegt dat over voetballers, eh, Leon? Ja, niet zoveel, denk ik. Ik denk dat... Uh, ja, dit, dit zijn twee extreme voorbeelden. Kijk, Leroy Ver is geen jongen die, uh, die nou opvalt door uh, hele gekke dingen te doen... Ja, goed, hij, hij, hij wilde zijn, zijn verdienen een cadeautje geven. En ja, die jongens die hebben er geld ervoor, ja. blijkbaar, om, om, om dat te, te betalen voor een paard. Dus ja, ik kan niet zeggen dat, dat Leroy Ver nu opvalt met het, uh, het doen van hele extreme dingen. Nee. Het is wel een, een goede jongen van de rest. En nee. ik moet zeggen, op de club vandaag heeft iedereen een ongelofelijke lol gehad. Ja, dat heeft hij, dit heeft hij jou zelf verteld. Ja, ik, ik heb hem met hem gesproken en... Uh, en uh, ja, we moesten er zelf ook ongelooflijk om lachen. En uh, hij deed wat paardengeluiden en gehinderd na te gaan. En uh, het was een leuke dag zo. Ja. En André van Duin nog uh, nagezongen? Nou ja, die gat die, die, die is wel gemaakt door spelersvragen. En ook uh, de buitenlandse ja. spelers bij Twente die konden aan het eind van de dag al het liedje. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, Leon ten voorde van het Twente Dagblad Tubans. Ja. Goeienacht nog. Oké. Okay. Dag. Goeie dag. Ah, de kop. Ja, het einde van het oog. Zometeen Casa Luna daarin te gast, Beatrice de Graaf. Die verdiepte zich in vrouwelijke terrorisme. Terroristen, Guilherme Plach ontvangt haar. En als u het nog even weten wil, Paul Roosemuller is te zien op Nederland 2 om 11 uur. En morgen ziet u Clary Polak. Dag. Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mij zu gehen. Was ik nog sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Dit is Radio 1.